Van 12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De advocaat van politicus Jos van Rij heeft uitgehaald naar minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Die reageerde vorige week met een tweet op de rechtszaak tegen Van Rij die nu aan de gang is. De oud vvder had gezegd dat het heel normaal is onder politici om benoemingen met elkaar te bespreken. Plasterk twitterde dat dat niet waar is. Op de toegangswegen naar de Brusselse luchthaven Zaventem staan lange files. Mensen stappen uit en lopen het laatste stuk naar de luchthaven om hun vlucht niet te missen. Omdat er strengere controles zijn sinds de aanslagen van vorige maand en het aantal vluchten weer toeneemt, zijn er langere wachttijden bij het vliegveld. Sinds vorige week rijden er weer bussen naar de luchthaven. Het treinstation van Zaventem is nog niet in gebruik. De politie heeft na elf dagen een eind gemaakt aan nachtelijke demonstraties in Parijs. Linkse betogers van de beweging Nuit Debout demonstreerden op het Place de la République tegen de Franse politiek. Ze zijn onder meer tegen plannen om het ontslagrecht te versoepelen. Het plein is in Parijs is vanochtend ontruimd, maar de betogers hebben gezegd dat ze vanavond gewoon weer terugkomen. De douane heeft op Eindhoven Airport 75.000 euro gevonden bij een passagier uit Milaan. Hij had het geld verstopt in twee flessen bodymilk. Bij het controleren van de rolkoffer van de Spanjaard vond de douane de flessen met ruim 70.000 euro. Toen hij werd gefouilleerd bleek dat hij nog eens 5000 euro op zak had. De passagier wordt verdacht van witwassen. Het geld is in beslag genomen. De kosten voor het rijklaarmaken van auto's zijn misleidend en oneerlijk, dat zegt de Consumentenbond. Autoverkopers rekenen gemiddeld 700 euro voor kosten als het transport van de auto naar de dealer, het vullen van de tank, de kentekenplaten en onderhoud. Dat zijn onvermijdelijke kosten, zegt de Consumentenbond, en die moeten dus gewoon worden meegenomen in de verkoopprijs. Het weer nog op de meeste plekken zonnig, in het zuiden wel wat wolken. Het wordt maximaal 20 graden in het zuiden. Vanavond is er kans op een onweersbui in het zuidwesten en morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Swaan bij de ANWB. De A1 Amsterdam richting Amersfoort is dicht bij Muiden door een ongeluk. Omrijden kan via Utrecht. De andere kant op, vanuit Amersfoort, staat Fiede tussen Naarden en Knopendiemen 4 kilometer. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen de afrit Leerdam en de afrit Arkel 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Bij weer twee uur ZFM lunst op deze zonnige maandag. De 11 april alweer. Dolly is er vanmiddag niet. Dolly uh, die had met stemproblemen. En ja, dan kan je niet zo lekker praten door de microfoon. En dan hoort u er uh, in de kamer bijna niet. Of buiten in de tuin als u daar lekker zit met uw ketto-belaster. Maar ik heb goed nieuws, want ik heb mijn uh, collega Willem Bruis... en we zijn blij dat hij weer uh, op de been is. Na een lange tijd uh, toch, uh, ja... Afwezigheid, zeg maar. Willem. Ja, goedemiddag. goedemiddag, goedemiddag. Leuk dat je mij even komt assisteren, man. Want, uh, alleen is maar alleen, hè? Nou ja, weet je, ik kwam, ik kwam eigenlijk alleen voor de koffie. En, en ik denk, ja, gezellig eventjes koffie. Ik denk, na tien minuten en eventjes weg. Na die tien minuten, dat wordt twee uur, want... Ja. Je, ja uh... Maar je moet ook niet zoveel koffie in schenken, maar je hebt een bak ingeschrokken voor twee uur. Ja, neem me niet kwalijk. Neem me die vond ik vond het al zo gek dat er twee oren naar de bekertjes <lacht> Van jou trouwens ook wel een, een leuke keuze in muziek. Want de, de, de luisteraars die, die weten dat misschien nog niet. Maar dat ga je nou wel vertellen, denk ik. Wat ga ik, Wat, ik vertellen? Nou, nou, over woensdag, Tof, toch? Of woensdag? Ja. ja, nou ja. Woensdag, woensdag. Dan, dan is mijn comeback. Hè? Ja, ja, ja. Eigenlijk officieus is dat nu eigenlijk. Ja. Alleen niemand weet dat. Ik wist het zelf ook niet. <laughs> komt en, er de koffie, hè? Ja, dan komt er de koffie. <laughs> ja. En uh, ja, nou ja, goed. Uh. Maar woensdag, dan, uh, dan ben ik er weer. Vanaf acht uh, uur van acht tot tien. Met... Uh, Bruce, cut the blues! Ja. ja. ja. Alleen blues muziek? Uh, ja, ja, ja, we beginnen gewoon rustig twee uurtjes rustige uh, Easy Listening Blues. Ja. Want daarna komt de Easy Listening uh, Mister himself. Hè. Dat is, uh, ja. DJ Duif, zeg maar met zijn Easy Listening. To oh, yeah, oh ja, Blues. Die man van tussen app en vloed is dat geloof ik. Ja, maar ik weet nooit waar hij precies zit. Of zit hij nou tussen app of zit hij nou tussen vloed. Ik weet het niet. Ja, pompen of verzuipen is het. Ja, vaak wel, vaak <laughs> wel. Maar dat ga, dus woensdag, dat ga ik dus woensdag aan doen. En um, ik heb er ontzettend veel zin aan. En het, uh, ja, het gaat, het gaat allemaal goed. Dus ja, waarom niet? Fantastisch, Willem. Hey, uh, uh, uh, ik vroeg mij al af, when will I see you again? Ik me dat af, Willem, when will I see you again? Nou, dat was vanmiddag. Dat was vanmiddag, jij wist maar, het, jij uh, wist een de blik. Wij hebben elkaar al eerder getroffen natuurlijk, buiten de uitzendingen om. Ja, maar dat weet en, niemand. Dat, nee, dat is uh, het grootste geheim, dat weten ze zelfs in Den Haag, weten ze dat niet. Nee, nee, nee, nee, nee. daar kom ik niet in een toontje terecht, nee. <laughs> hey, uh, jij hebt uh, ook een uh, heerlijke muziekkeuze gemaakt voor vanmiddag. Uh, althans, daar ben je mee begonnen, hè. er komt vast nog wel meer aan zo. Uh, Sing for Today van Stix. Hoe, hoe, dat is, is een van de lievelingsnummers van jou? Of? Ja, toch wel. Dat zit. Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Kijk, als je, als je gewoon in, in je leven gewoon je pad bewandelt. dan kom je bepaalde dingen tegen. en er zit ook muziek bij. Ja. En uh, als je muziek hebt waar je vrolijk van wordt. dan is dat muziek wat je altijd mee moet nemen. Moet je altijd in je rugzakje stoppen. En een van die nummers is bijvoorbeeld Stix. Ja. Sing for the day, een is het, positief wat, wat, nummer. Wat is voor groepen? Uh, waar bestaat het daar? Uh, alleen mannen of een uh, combinatie van mannen en vrouwen? Het is een combinatie geweest van mannen en vrouwen. Maar uiteindelijk is het toch een uh, combinatie geworden van alleen mannen. En uh, ze zijn uit elkaar geweest. En wat ik dus gehoord heb is dat uh, twee van hun weer bij elkaar uh, gekomen zijn... voor eventuele plannen voor een nieuwe cd. Oh, oké. Okay. Ja. Dat moet nog gaan gebeuren dus. Ja, maar ja, weet je, op het moment hoor je alleen maar uh, uh, bands die toch in één keer weer bij elkaar komen. Guns and Roses bijvoorbeeld, die mm -hmm. is ook weer bij elkaar om... Ja, ik heb altijd zoiets van, het geld zal wel op zijn. Nou ja, het is, het is steeds moeizamer om, om een cd te maken, hè. Want als je een behoorlijke cd wil maken, dan ben je toch zo'n zo 40.000, 50 50.000 euro uh, kwijt. Als ik uh, Hint mag geloven, want Hint... Zangeres zangeresse Hint, ken je wel, hè? Ja, ja, ja. Uh, die is uh, met crowdfunding bezig geweest uh, een tijd geleden alweer... Om, uh, om ook geld aan elkaar te krijgen om een, uh, om een nieuw album op te nemen. Maar zou dat niet verschillen van land tot land. Ik bedoel, kijk, in Amerika ja, ligt dat natuurlijk heel anders. Uh, als je als Nederlandse artiest naar Amerika gaat om daar een, een, een cd te maken... Dan mm -hmm. een ep'tje... Uh, ja, maar dan, daar moeten gewoon dan ook Amerikaanse muzikanten verplicht ja. aan meewerken. Ja, ja. en de Amerikaanse producer... Ja. Maar dan, dan, dan, dan ligt hij zo op de markt. Dus als wij onze cd gaan maken met z'n tweeën samen... dan uh, gaan we gewoon naar uh, nou, dat Amerika. Er is veel, veel vragen naar hoor. Ik word er dagelijks over gebeld. Wanneer komt die cd van de Charlie en Willem... of Willem en Charlie nou uit, ja, eigenlijk? Ja, ja, ja, ja, ja. Ik, ja. Ik vind Willem en Charlie meer voor de hand liggen wc. Ik wou, uh, ik wou eigenlijk niet zijn ja, wc, Als het, ja. het dan de mensen niet bevalt, kunnen ze meteen... Uh, ja, doorspoelen. Ja, de pot op. <laughs> erg vrolijk van worden. Ja. Sing for Today. De, de groep heet Sticks. En ik hoorde net van Willem dat ze... Ja, op niet al te lange termijn een nieuwe album willen gaan maken. Ik ben ja. heel erg benieuwd of we daar nou weer voor hits uit voortkomen. Ik ja. hou het in de gaten. En je zal het zeker horen bij CFM. Jawel. Ja, zeker weten. Hey, leuk, dat programma van jou uh, met die Easy uh, Blues... van aankomende woensdag. Ja, nou. Daar ja, heb ja, je... Easy Blues. Bruiskat uh, de Blues. Dus... Uh, nou ja, kijk, de nacht van de blues uh, um, zaten natuurlijk een heleboel blues in waar je echt van kon genieten. Gewoon hele rustige blues. Mm -hmm. En dat gaan we dus woensdagavond ook doen, twee je, uurtjes lang. Je, en, je uh, hebt al eerder dat gedaan en heel goede respons gehad, hè? Ja, ja, ja. ja. En zeker. ook op je zoolprogramma's trouwens, want, want uh, daar was ook... Uh, er wordt nog steeds naar gevraagd. En, ja. Uh, ja, nou ja, goed. Uh, maar blijft die halve zool, zeggen ze dan. Ja, we blijven je gozer nou? En, nou ja, goed, kijk, ik, heb al gezegd, ik heb al gezegd... van de, de Soul Show zelf, die komt in september weer terug. Uh, ook de nacht van de Soul. Ja. En uh, tot die tijd gaan we gewoon weer andere dingen doen. Hè. De, het begin is dus aanstaande woensdag. Ja. Dus ja, bruist, cut de blues, zoals ik al zei. En, uh, er zijn een heleboel mensen die zeggen van... ik vind het geweldig. En er zijn er ook een heleboel die zeggen van... nou, als ik daar avond de blues van krijg... dan is het toch wel van bruist. Zo so is dat. Ja. Blij dat je er weer bent, Willem. En uh, uh, uh, uh, het is al middag. Maar we gaan terug nog even naar de morning. En dan doen we met de Bee Gees. In the morning, when the moon is at its rest, you will find me at the time I love the best. Watching rainbows play on the sunlight. Pools of water Iced from cold nights In the morning Tis the morning of my life In the daytime I will meet you as before You will find me Waiting by the ocean floor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 ceiling in my room where we'll stay until the sun shines another day to swing on closed lights may I be your yawning tis the morning of my life tis the morning of my life Ja, de Bee Gees, uh, het uh, album heet One Night Only. Er is ook een mooie DVD van, waar je ze nog ook uh, live kunt zien. En welk concert was dit? Uh, uh, One Night Only, zo, zo heet het. We, weet je het ja? Uh, nee. Nee. Ei. Maar dus het ah, moet, een ah, ah, moet een tijd geleden zijn, want... want uh, ja, ze maar, zijn... Uh, overleden inmiddels, tweede van. Maurice en uh, Robin. Ja, Berry leeft dan nog, of niet? Ja, Barry. Maar, ja, ik heb laatst een interview gezien met Berry Gibb. Uh, hij trad toen uh, solo op in uh, Ierland, was dat, meen ik, dat concert. Ja. En na afloop van dat concert werd er een interview met hem gehouden. En de man was helemaal. had zoveel verdriet, helemaal in tranen. En. en uh, echt een gebroken man zat daar, omdat zijn broers uh, er niet meer zijn. Ja. Mm. Als je natuurlijk je hele leven lang uh, met elkaar hebt opgetrokken, ja. muzikaal. Dan, dan, dan, ja. en ze zijn ook op, eigenlijk op, op een. Uh, Best wel vervelende manier aan een eind gekomen allebei. Want de een had kanker geloof ik. En de andere die had een drugsprobleem die, die... Ze hadden geen geluk in ieder geval. Nee, wel, nee. In, de, wel in, de, in de muziek. Want, want ze hebben natuurlijk gigantisch veel hits gemaakt. Overal succes gehad. En uh, ja, met name in die, in die Grease en uh, Stay in a Lifetime Met, met Olivia Newton-John en zo. Die, die periode. Dat ja, was... nee, dat, dat kan ik me nog wel herinneren. Ik heb die film iets van twaalf keer gezien of zo. Oké. Okay. Ja. Echt waar? Ja, echt. Ik, ik werkte toen in de bioscoop Ik zat boven in de kleine hockey. <laughs> ja, dus je, uh, moest, je moest wel kijken. Ik, ik, ik moest wel kijken. Ja, en, uh, ja. Ook al wist je wat er kwam. En je dacht bij jezelf van... nou, wat, wat, wat zal er nu gaan gebeuren? Want je bent toch wel nieuwsgierig. Mm -hmm. Nou, je het weet gewoon. Ja. Maar ja, ik, ik zat het uh, allemaal mee te zingen. En, uh, ik, ik kende alle teksten. En uh, ja, toen werd het voor mij echt tijd om ander werk eraan te zoeken. Denk zoiets van, nou. hey, uh, we waren net op zoek naar een nummer van jou van Maarten van Roosendaal. Daar gaan we nog even verder naar zoeken. Want we hebben hem nog niet gevonden. We hebben al een hele hoop titels van Maarten van Roosendaal gezien. Zien voorbij komen. Maar nog niet de titel van nee, jij. Nee, maar goed. Oh, ik, heb, ik heb meestal heb ik wat titels waarvan je zegt van man, hoe kom je eruit? Ja, maar kijk, ja. maar afvallen de zand van de Beatles is ook om te janken zo mooi hoor. Ja, nou ja,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 Ja, wat me opvalt al die bietel dat ze zo kort zijn. Hè? Voor je het weet, dan is die afgelopen, Willem. Nou ja, dit, kijk, wat ze ook van dit nummer zeggen. Uh, het duurt 59 seconden, dus u verveelt zich geen minuut. Sorry. ja Je, hè, je moet me niet... Dat kan heb ik kan geen woord meer uitbrengen, jongen. Oh, sorry. Hé, hey, hey, lu ja. hey, luister. Uh, uh, Maarten van Roosendaal. Ja? Wat, wat, uh, hoe kom je erbij? Wat, wat heb je met die man? Maarten van Roosendaal, dat is een, uh, voor mij is dat een, uh, niet zomaar een zanger. Het is voor mij is een, een soort van een Het is een soort Stef Bosachtig, achtig Alleen het genre is iets anders. Ja. En uh, hij heeft ooit een nummer gezongen. Dat is origineel is dat uh, geschreven door niemand minder dan Annie M. G. Smit. Huh? En het komt uit het, uh, het theaterprogramma Een Nieuwe Jas. Dat betekent dus dat er een oud nummer wordt gezongen door een artiest die hem normaal niet zingt. Maar het nummer in een nieuw jasje steekt. Ja, precies. Oh. Uh, dus de... de het uh... nou, engagement anders. Het is engagement ook. is sowieso anders. Ja. Uh, hier zit nu een metropoolorkest achter met één solo-gitarist. Dat is zijn vaste gitarist. Ja. Um... Er, gaat, er gaat wat mis, vertelde je net. Met ja, die, die gitarist ja, die, die die, die sloeg even in mineur, zeg maar. Ja. En uh, ja, het, het was... Uh, hij raakte er niet van in farce majeur, Nee, dat niet. Uiteindelijk is er wel goed gekomen. En uiteindelijk moet je dit nummer gewoon eens even beluisteren. En goed ja. naar de tekst luisteren. En, en, en ook dit zit in mijn rugzakje. Oké, okay, ja. want, want jij zegt farce majeur, Is dit ook uit het leven gegrepen bij jou? Dit absoluut. Ja, ja, ja. ja.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 Kan iets groter zijn dan groot? Een vuldegost, dan had toch lonken harken op me staan op baard. Het nieuwe riet drinkt gulzig water uit de smalle vaart. Kan het frisser dan het fris is, wulpser dan het wulpste? Mag ik God dank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 Het is om te janken zo mooi, mooi, om te janken zo mooi. En als vannacht de open hemel de sterren strak laat stralen en ik buiten op mijn rug Ja, we d'or ja, nou hoe voel je dit nummer? Ja, om te janken is zo mooi. Ja, ja, ja. ja. ja. ja en hoe komt het eigenlijk dat je zo weinig gehoord van Maarten van Roosendaal? Um, Want het als... is een man met een heel eigen publiek. Hij leeft trouwens niet meer. Oh. Dus als je denkt: van ik ga volgende week naar het theater. Ja, daar kun je wel naartoe gaan, maar. Oh, dat, maar het is ook de dat je er weinig van hem hoort. Nu. Nou ja, het is vrij recent dat hij overleden is. Uh, ja, nee, dat. Uh, dat uh... Nee, we zijn het bedoeld kwijtgeraakt. Hoor. Ja, ah, ja. Dat, dat wist ik ook, niet, man. Nee, maar dat ja. geeft geven we wel, ik, ik praat je wel bij. Ja, dat, dat, dat blijkt ook wel nu. Het is half één Willem, en dat betekent... Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Charles Duijf. Nou, luisteraar, Zandvoort wil de Formule 1 races terug. Dat werd geschreven in, het, uh, in een landelijk dagblad onlangs en dat klopt ook, want uh, we willen de Grand Prix weer heel graag terug in onze duinen. En nou schrijft de gemeente op haar site: jij kan daar aan meewerken. Hoe geweldig is dat? Er wordt namelijk een beleidsadviseur gevraagd bij de gemeente, een beleidsadviseur sport. En uh, ja, die doet dus, uh, naast het feit dat hij meewerkt, of hij of, hij of zij meewerkt, aan het uh, terughalen van de Grand Prix hier naar Zandvoort, uh, uh, houdt hij zich natuurlijk bezig met alle takken van sport. Nou, naast resultatenboeken op op sportgebied, ga je een hele flinke portie kunst- en cultuur opsnuiven. En dat ga je dan ook naar Zandvoort toebrengen. En bovendien mag je uh, in de race uh, om subsidies binnen te halen. Maar je mag ook subsidies uitdelen, dat is weer de andere kant van het verhaal. Allemaal om de gezelligste badplaats van Nederland. Dan hebben we het natuurlijk over Zandvoort. Voor toeristen nog aantrekkelijker te maken. Hmm. Nou, dan minder leuk nieuws. want de Twee verkeershandhaversluisteraars van de gemeente Zandvoort... hebben donderdagmiddag jongensleden aangifte gedaan... van poging tot zware mishandeling. De politie doet overigens verder onderzoek daarnaar. De twee uh, verkeershandhavers zijn bezig met controle in de Haltestraat, toen een eigenaresse uh, van een op de stoep geparkeerd voertuig... volgens de handhavers verhaal kan halen. Tweetal schreef, uh, schreef geen bon uit. Even verderop doen de twee controle in de Schoolstraat. Uh, dat is een uh, locatie waar parkeer, uh, parkeervergunning nodig is. Dus dat is alleen maar bestemd voor vergunninghouders. En daar treffen ze het geparkeerde voertuig van dezelfde vrouw opnieuw aan... De vrouw blijkt haar vergunning niet in de auto te hebben liggen. En als de verkeershandhavers de vrouw daarop aanspreken, ontstaat opnieuw een discussie. Opnieuw krijgt de vrouw geen bon. Nou, op het moment dat de parkeercontroleurs verder gaan met hun werk, komt de vrouw in haar auto achter de mannen aan. En Daarbij heeft ze, volgens de verklaring van, de handhavende, van het handhavende tweetal, op hen ingereden. De controleurs kunnen net op de tijd wegspringen... en we sluiten daarop aangifte te doen met de politie... die de zaak dus nu in, uh, in onderzoek heeft. Dan gaan we even naar Haarlem. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag... in het centrum van Haarlem een 19-jarige jongen uit Alkmaar opgepakt. De verdachte had kort daarvoor een 22-jarige man... en die kwam dan weer uit Zandvoort, mishandeld... Dat gebeurde rond de klok van uh, half vier s'nachts nachts, de Lange Veerstraat in Haarlem. Door onbekende oorzaken ontstond er een conflict. slachtoffer kreeg een flinke trap tegen zijn hoofd. De verdachte is in de omgeving opgepakt en meegenomen naar het politiebureau. Inmiddels uh, is het open Zandvoortse kampioenschap aardappelschillen behoorlijk ingeburgerd. Het plein fastfood heeft uh, het evenement voor de vijfde keer georganiseerd... En deze lustrumuitgave uitgave is gewonnen door de Zandvoorter Amando Lels, als ik het goed uitspreek. Niet goed, Willem. Ik kijk, ik kijk Willem aan. Nou, ik, kreeg, ik kreeg die naam niet meer. De achternaam? achternaam? Ja, Lels. L-E-L-S-Z. Ik wow. ik er echt helemaal niks van. Ik wou nog zeggen, ja is goed, doe maar met melk en suiker. <laughs> Bij het Open Zandvoorts kampioenschap gaat het om de deelnemer... die de meeste aantal kilo's aardappelen weet te schillen. De deelnemers hebben 10 minuten de tijd... om zoveel mogelijk kilo's bij elkaar te schillen. De inzet voor deze uitgave is een mountainbike... en die is dan door een rijwielhandelaar in Zandvoort beschikbaar gesteld. Het spel gaat om mensen die aan 10 volle tafels... binnen de gegeven tijd met een schiller in de hand... de aardappels één voor één in de emmer laten verdwijnen... Krijsrechters kijken met scherpe ogen toe of het allemaal volgens de regels gaat. Want een aardappel moet in zijn geheel zijn geschild. Eh, er mogen dus geen eh, ja, stukjes schil meer aanzitten. Aan de tafel zitten veel mensen uit Standvoort. Maar ook eh, de Duitse toeristen hebben de weg naar dit evenement al gevonden. Afgelopen jaar is het een Duits podium geweest. Nou, dan heb ik het dus over een kampioenschap. Alexander Slag is tevreden. Oh, waarom? Ja, ik denk dat hij er een slag naar heeft verslagen aan die aardappels, hè? Uh, maar heeft het idee om het kampioenschap verder omhoog te tillen. Oh, We willen kijken of we een uh, wereldrecord of een uh, wereldkampioenschap kunnen organiseren. Zegt Slag. Ik denk dat het, dat, dat lukt hem ook nog. Ja, nou, doe doet maar een slag in de ruimte denk ik. Hè. Zolang er geen aardappelziekte uit voortkomt is goed. <lacht> Volgens hem kan Zandvoort daar weer mee opvallen in de rest van het land. Het is wel een hilarisch gebeuren overigens luisteraars. Aardappelschillen voor enkele Zandvoorters is ook wel hilarisch. De voorzitter van, het van de Zandvoortse ijsbaan, Rob de Graaf, die schilt ook mee. Oh? Een, een, een Sajan -detail, detail. hij wordt in de gaten gehouden door de ijsmeester Leo Miesenbeek. Die kennen we wel, hè? Ja, oh, Leo. onze Leo. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Uh, die dienst doet als scheidsrechter. Ja, in... maar zijn dit jaar wel een extra handicap natuurlijk, hè? Wat? Nou, die aardappels, dat waren geen gewone aardappels. Oh, we waren het voor verhaalpjes. Het waren scharreladerpels. <laughs> en kan je vertellen, er ja. was scharrelfriet van gemaakt? Ja. Um, dat gaat door het hele dorp. Is dat zo? Ja, hou op, schei uit. Dus Leo loopt maar nou overal te scharrelen? Uh, nee, helemaal niet. Is zijn verhaal aard... niet leuk, natuurlijk? Ah, jawel, jawel, <laughs> jawel, jawel, jawel. Nee, hij ging achter die aardappels aan. Oh, oké. Okay. Ja. Okay. Uh, er staat bij, uh, ik ben blij als ik een kilootje heb geschild, klinkt het uit de mond van de graaf. Nou, de winnaar, ik zei het al eerder... de winnaar is Amando Lels uit Zandvoort. Lels heeft al een paar keer meegedaan. Er is geen onbekende hier. Stormvogels en eh, sociale... Eh, nee, sociale verzekeringbank, wou ik zeggen. De wat? Stormvogels en SV Zandvoort zijn uit... oh, wacht, dat is een ander berichtje. Ik wou net zeggen, je haalt nu echt alles... Je bent ook bevangen door die scharrelbericht. Ja, nee, komt, ik heb het uitgeprint... maar er zit geen ruimte tussen die twee alinea's. <lacht> <laughs> Ik leg niet in de deur, Dit is he dus een, een heel ander bericht. Luister, e even de muziek omhoog. Ja, spannend. U zit nou vastgenageld aan uw stoel, ongetwijfeld. Ik ook. Stormvogels en uh, SV Zandvoort zijn uitgekomen op gelijkspel. De Zandvoorters hebben het uh, uitduwel. Uh, daar hebben ze weinig hun draai in kunnen vinden. En dat kwam allemaal, zo wordt beweerd, door een slecht veld. Mm -hmm. Ben, ja. Je laat je toch normaal niet uit het veld slaan. Maar goed. Um, dit is een wedstrijd om snel te vergeten... zegt tra uh, trainer Lauwers van de Heuvel de afloop. De duel tussen de IJmuides, Stormvogels en SV Zandvoort... heeft geen doelpunten opgeleverd. Nou, ik, weet je, ja, zoals je weet, ik heb in IJmuiden gewoond. Ja. En uh, vlakbij uh, bij het stadion. Dus ja. ook, uh, Ik ben altijd nauw betrokken geweest bij de Stormvogels. Ja. En als ik naar een wedstrijd toe ging... ik kan je vertellen, het waaide altijd. Is dat zo? Stormvogels, ja. <lacht> Juist. Uh, luisteraars, luister maar naar mij. Luister maar niet naar hem. <lacht> even kijken, want dat, ik ben helemaal van mijn antwoord. Ja, van mijn apropos af. Dus ik even zal, kijken, ik zal mijn werk serieus doen. Hoor. Uh, uh, uh, het heeft aan de kwaliteit van het veld dus gelegen. Ja. Uh, het veld was in uh, gestaat staat dat je er niet op kon voetballen, zegt hij na de wedstrijd. Juist de gesteldheid van het veld heeft... Uh, het spel weinig goed gedaan. Het kwam, allemaal, uh, kwam er allemaal niet uit. Zo klinkt het uit de mond van de trainer. Nou, ik heb even de technische rapporten bijgepakt, gepakt... wat er dus uh, uh, door degene die altijd de boel onderhoudt... Uh, wat eigenlijk de echte oorzaak geweest is. Maar er zijn ze ook al uit, zie ik. Oh, wat dan? Scharrelgas. <laughs> Stormvogels heeft voor, het uh, heeft voor dat lijstbehoud... Uh, de derde klasse gespeeld. Erg defensief gespeeld... Dat gecombineerd met de kwaliteit van het veld zorgt ervoor dat de Muidenaren er alles aan doen om een punt uit het duel binnen te slepen. Ja. Iets wat duidelijk te zien was, zegt Van de Heuvel na afloop. Bovendien spelen de Muidenaren volgens de Zandvoortse voetbaltrainer behoorlijk georganiseerd. Daar heeft hij een punt. Ja. ja. ja ze hebben geen punten gehaald. Ja, nog geen punten. Nog niks. 0-0. Voor wie? Ja, weet ik veel. Ah. Ja. Er zat wel tempo in de, in de wedstrijd. Want, uh, het tempo voetbal wat uh, SV Zandvoort graag speelt is vrij lastig. Gaat er dan weer. Volgens ten Heuvel is uh, snelheid bij het spel van uh, SV Zandvoort nodig... om de kansen te kunnen creëren. Bedoelt hij dan counteren, denk ik? Waarschijnlijk wel. Ja, dat heeft, uh, volgens, hem, uh, dat heeft er volgens hem aan ontbroken in het duel tegen Stormvogels. Nou, dan gaan we naar de tussenstand. Even spieken op mijn blaadje. In de tussenstand staat SV Zandvoort nog steeds tweede. Kijken niet meer naar buitenvelden, zegt de Neuvel. Waar SV Zandvoort nog wel naar kijkt, is de plaats waar, uh, waar het nu staat, en dat is één punt voor de nummer drie VVC. Zo. Nou, we hebben natuurlijk gestemd. Er is een referendum geweest. Ja. De ruime meerderheid van de Zandvoorters stemde gisteren tegen het, nou niet gisteren, nee. maar alweer een tijdje geleden, tegen het gedrag met Oekraïne. Ja. De opkomst in Zandvoort voor het raadgevend referendum lag met 38,4% boven het geschatte landelijk gemiddelde van 32,2%. Ja. Van de 13.278 kiesgerichtende stemden 1.344 personen, 26,7% voor het verdrag en 3.679, oftewel 73% tegen het verdrag. Er waren 17 blanco stemmen, dat is 0,3% en 57%. Ongelijke stemmen, 1,1. Ja, nou, ik heb uh, wat navraag gedaan. Dus uh, verschillende mensen gevraagd van of ze gestemd hadden. En uh, ik vroeg keurig netjes van... Uh, mag, ik, mag ik u een vraag stellen? En dan zijn ze, nee, dan zijn we tegen. <laughs> dus, ja. Ja, het schiet niet op, Willem. Hè? Nee, heb je ook iets van het weer of zo? Want uh, er moet er wel iets positiefs te melden zijn, daar, of niet? Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, ik kan... Uh, uit betrouwbare bron kan ik vertellen dat de zon schijnt. Ja. Dat is alleen. Ja, zijn. Hier in de studio ook trouwens. Ja, maar de zon schijnt uh, altijd hier. Ja, nee, de, schoen, de zon die schijnt uh, vandaag uitbundig. En de temperatuur stijgt naar uh, een waarde van 16 graden in het noorden. Tot uh, even spieken. Uh, 21 graden, goh, Ja. Ik... 21 jaar ja. in het zuiden, heb je goed gegokt Willem. Dat dacht ik. Ja, en daarbij staat wel redelijk wat wind overigens hoor. Laat ik het de middag verschijnen in het zuiden wolkenvelden met vooral in Zeeland kans op een bui. Ja. komende dagen is het uh, licht wisselvallig, maar schijnt af en toe ook het zonnetje. Ik ben wel benieuwd naar de, naar de richting van de wind. De richting van de wind? Ja. Nou, vanmiddag, dan moeten we even kijken Vanmiddag voor voor is het zonnig. Met uh, matige tot vrij krachtige oostenwind. Oostenwind. Squallen weer, kwallenweer, toch? Nou, dan komt het uit Hengelo, hè, dan. Ja. ja. En dan komen alle kwallen vandaan. Ik dank u. <lacht> het wordt nu tijd om te gaan, luisteraars. <lacht> Weet jij trouwens de temperatuur van het zeewater, Willem? Oh, ik gok 16 graden. Nee, fout. Nou, oh. dan vraag ik het wel een ander kwal. <lacht> Oh god, wat hebben we er al. De temperatuur die stijgt naar 16 graden in het noorden... en 18 tot 19 graden in het midden van het land. In het zuiden kan het zelfs 20 tot 21 graden worden... en daar verschijnen later in de middag wolkenvelden. Vooral in Zeeland, maar ook in het zuiden van Noord-Brabant en Limburg... kan een bui ontstaan en daarbij is er ook een kleine kans op onweer. Dan vanavond, dan trekt de bewolking naar het midden en westen van het land... De slechte kans daar ook op uh, enkele buien. De kans van onweer neemt dan wat af. En de komende nacht neemt ook in het noordoosten de neerslagkans toe. Ik hoop dan niet onder de 10 graden, hoop ik. Uh, helaas, de temperatuur daalt daar naar 6 tot 9 graden. Jammer, ja. jammer. Ja. Morgen, ja. dat is niet vandaag, maar dat is morgen dus, zijn er wolkenvelden? Voor, ja, vooral in het noordoosten. En, het noordoost natuurlijk. en af en toe regen. Ook nog. Ook nog. Er zijn ook perioden met zon. Uh, en in de loop van de middag neemt vanuit het zuiden de kans op buien toe. En daarbij kan, ik zeg het opnieuw, onweer voorkomen. Oh. Temperatuur die stijgt naar 16 tot 18 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. In de kustgebied draait de wind naar het... Wat wil je zeggen? Ik wil zeggen, en in de kustgebied. Maar je bent me net voor. Ja. ja. Draait de wind naar het westen, ja. dan wordt het 13 tot 15 graden. Uh, in de avond en nacht blijven we te maken houden met wolken, en buien. Oh, oh, oh. Woensdag, we zitten alweer op midden van de week, is ja. het licht wisselvallig. Nou, midden van de werkweek. Daar krijg, je, daar krijg je toch de blues van, woensdag. Ja, ja. ja. Nou, een licht wisselvallige blues met af en toe zon hmm. en enkele buien. Ja. Met 12 graden, even spieken, uh, in het noordwesten tot 17 graden in het zuidoosten is het wat koeler. Ja. Donderdag is uh, overdag een groot deel van de tijd is het droog en wisselend bewolkt later in de middag. En vooral in de avond kunnen we uh, buien verwachten. Nou, de dagen daarna, luisteraars, blijft het wisselvallig lenteweer. En de temperatuur daalt in het weekend tijdelijk naar uh, ja, 10 à ah, 14 graden. Dat is niet echt warm. Hè? Maar, middagtem ja, maar is, middagtemperaturen die, die, die worden toch verwacht tussen 12 uur s middags en 6 uur s avonds, of niet? Ja? Nee, dan weet ik ongeveer wanneer de buien komt. Nee, dat is goed ja. dat ze. Dit was het weer. Ja. Je, te, je moet hier tien handen, tien armen en tien vingers hebben. Ja, die, die vingers had ik al, maar. Ja, om al die knopjes te bedienen en al die, die. Dan komt er ook nog zo'n vent met een piano binnen. Lot gone! Ja, Willem vanmiddag onze sidekick en voor Willem Bruis speciaal de Pianoman van Billy Joe. in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin.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 Billy Joel, de Pianoman. Wist jij, Willem, dat ik daar een keer... een talige tekst op heb gemaakt? Op, uh, op de Pianoman? Dat ja. meen je niet. Ja. Alle respect voor jou. Ik weet dat jij goed kunt schrijven. Jij bent een meester schrijver. Wat het gaat dan over, over internet. En uh, dat is dan... Uh, ge, uh, even denken hoe ik ook begin hoor. Uh, geef mij maar een lijntje op internet. Dan maken wij samen een chat. Ja. Neem je muis in je hand voor een heftige band... en wie weet lig je straks in mijn bed. Ik heb het niet tegen jou op. Ik zet jou met alle verbazing aan te kijken... en met mij, met, met mij 10.000 ja. luisteraars... die ja. naar jou zitten te kijken. op Geef mij maar een lijntje op internet. Dan maken we samen een chat. Neem je muis in je hand voor een heerlijke band. Voor het weet lig je straks in mijn bed. Ja. Nee, ik, echt, uh, uh, uh, dat, is, uh, dat gaat over internet en, ja. en, en de muis. En, uh, nou ja, ik heb er een hele tekst op gemaakt. Het is dus nog opgenomen ook. Het nog opgenomen ook. Ja, en, en op... dus, dus in de overleving is het bewaard gebleven. <laughs> ja, zeg maar. we, we zijn opgenomen in vogelenzak. <laughs> <Ja, In vogelenzorg. laughs> ik, ik krijg trouwens een berichtje van, uh, van een luisteraar. Ja? Die zegt van, wat is er met het lunchprogramma aan de hand? En waarom gaat het vandaag allemaal zo serieus? Nou, <laughs> volgens mij luisteren ze naar de verkeerde zender op <laughs> <laughs> Op het <een> moment. <laughs> uh, no. uh, Willem, ja. jij ziet er vanmiddag een beetje uit als een sultan. Ja, nee, Maar sorry. je swingt wel. Oh. You get a shiver in the dark. It's raining in the park. But meantime.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 Ik wil merken dat hij bij mijn op les gezeten, die man. Ja, dat je wat? Die bij mijn op les gezeten, met gitaar. Ja, ja je wel een en ander bijgebracht. Ja. And the Sultans Yeah, the Sultans are bleak